Goedenavond, ik ben Iere Schut. Nieuwe steden bouwen zal moeten om de woningnood op te lossen. Dat vindt aankomend minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting. Iedereen verdient een thuis, zei ze na haar kennismakingsgesprek... met bijna-premier Rob Jetten. Het was ook een van de verkiezingsbeloften van haar partij D66. Waar de nieuwe steden moeten komen, wilde ze nog niet zeggen. Carnavalsvierders hebben de NS dit jaar flink aan het werk gezet. De NS heeft afgelopen weekend 200.000 feestvierders... van en naar carnavalsteden gebracht. Vooral richting Breda was het druk. En het was ook te zien aan de troep in de treinen. Die werden smeriger achtergelaten dan ooit. Daar baalt de NS dan wel weer van. Een ziekenhuis in Enschede gaat iets bijzonders doen. Nepoperaties uitvoeren. Bij de helft van de mensen met bepaalde buikklachten... wordt een operatie echt uitgevoerd. Bij de andere helft wordt Gesneden en gehecht, maar doen de artsen niks. Volgens de NOS om te kijken of de klachten dan ook minder worden, het bekende placebo-effect. En Kjeld Nuis voelt de spanning al voor zijn allerlaatste Olympische wedstrijd ooit. Die rijdt hij morgen op de 1500 meter in Milaan. Hij wil genieten, maar natuurlijk ook nog heel graag één keer een medaille winnen. En dat wordt niet makkelijk, zei hij tegen de NOS. Iedereen is wel echt op zijn toppen van zijn kunnen. En dat is ook mooi, dat je, als je dan wint, heb je niet wel iemand verslagen... die uh, een goede doen is. Maar uh, de afgelopen wedstrijden, World Cups die ik gereden heb... heb ik ook op het podium gestaan. Het zou gek zijn als ik zou zeggen, ja, ik ben met de vijfde plek tevreden. Het wordt ook een belangrijk moment voor Tijmen Snel... want hij maakt op de 1500 meter zijn Olympisch debuut. En Joep Wennemars, die zal ook zijn best gaan doen... maar dan om zijn misgelopen medaille op de 1000 meter goed te maken krijg je nog het weer vannacht, of gaat het op veel plaatsen vriezen, met buien die vanuit het zuiden overgaan in sneeuw. Morgen bewolkt met in het midden en het zuiden nog sneeuw, op andere plekken regen. Smiddags is het droger in een graad of twee. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. Van Jelte met de files. Er zijn elf files nog en de langste staan op de A9 Alkmaar Diemen voor het AMC staat 25 minuten. Op de A10 Koenplein meer voor Zeeburg drie kwartieren. Op de A58 Breda Tilburg tussen Galder en Bavel is een ongeluk gebeurd. Er staat nu 51 minuten file. Flits op de A2 Beert Echt bij 220,2. De A7 Groningen Drachten bij 182,0. De A16 Breda richting België bij 70,6. En op de A22 tussen Beverwijk en Velsen bij 14,5. De A50 Zollen Apeldoorn 211,8. De A73 Echt Venlo, daar staat er eentje bij 12,7. En dan een op de A77 tussen de grens met Duitsland en Boxmeer bij 10,2.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 Stap nu over op het Altijd Alles netwerk en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. 538 De 538 Zomerweken Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Yeah! De 538 Show. Yes, zijn we. Vier minuten over zes met zometeen Martin Carrick's Smile. En eerst Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Radio 538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 for the pumpkin.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 En um, ik wil het even hebben over uh, koning Sander. Oh, de legend. Ja, zegt is echt een legend. En in ieder geval in wording. Uh, koning KLM die gaat namelijk uh, viraal op social media. Um, en niet omdat hij de basis van KLM, maar ja, omdat hij als break operator content maakt over zijn werk. En dat doet hij dus voor KLM. Uh, hij vertelt uh, nou ja, in een soort van steenkolen Engels hoe zijn dagen eruit zien. En uh, ja, dat klinkt al zo. Hi everyone, my name is Sander. I'm working at the platform at K1, at Schiphol Airport. And I'm going to show what I do uh, the whole day. You'll see, we stand nearby a 737 airplane. We put this things on the nose. Hey, heerlijk. Zo, zo goed. goed. So is correct safety. Also we uh, connect GPU, ground power unit. Zo, so, de uh, airplane has uh, power... Yes, we connect de GPU's. Dat is de goed most lovely it. way to hear it, hè? Ja, yes. yes. duizenden kijkers, hè? Echt leuk. Aan de telefoon, Koning Sander! Hoi allemaal. koning Sander, wat goed hey. dat we je even kunnen spreken. We doen het gesprek wel in het Nederlands, als je het niet erg vindt. Ja, dat is prima. Graag zelf. Hey, dat is goed. Nee, hey, maar je bent, je bent echt een grootheid aan het worden op, uh, op de socials. Ja, dat gaat hard in één keer. Zeker naar het bericht van morgen. Ja. Bij NAA Nieuws. Uh, superleuk. Ja, maar zit dat presenteren een beetje in je? Nee, dus dat gaat gewoon vanzelf. Het is gewoon heel sociaal en uh, makkelijk. Ik uh, vind het ook leuk om te doen uh, voor KLM. Ja. trots op om daar te werken. De mooiste baan die ik heb... Uh, hoe ja. is dit zo begonnen? Ja, ik, twee jaar geleden werkte ik op een platform bij KLM. En toen heb ik eens een keer KLM benaderd. Dus ik wil graag wat video's publiceren op TikTok. Mensen vinden dat leuk. Mag ik dat, want er zijn ook regels voor natuurlijk. Ja, dan het de bekken voor het social media team om daar mee te werken voor KLM. En uh, een paar keer per jaar maken ze filmpjes uh, content voor hun eigen kanaal. En, en dan, deed uh, je het meteen in het Engels? Of soort ja, van Engels? Meteen, ja, soort van Engels deed ik het. <laughs> En dat vloog behoorlijk aan. Hè. Ja, want mensen over de hele wereld, die, die zien dit natuurlijk. Heel veel mensen die vinden het interessant. Hè. Je, uh, we weten maar weinig uh, ja, van de luchthaven. Kun je even, kun je een, een leuk feitje met ons delen? Gewoon uh, iets, iets wat wa maar weinig mensen weten over Schiphol? Een leuk feitje van Schiphol, van een vliegtuig ken ik wel een feitje. Bijvoorbeeld als je de hond van een uh, wat heet het, Boeing 737 hebt. Als je alleen die hond pakt, zonder vleugels, zeg maar. Mm -hmm. Dan zou je hem zo door de motor van een 777 kunnen zuiven. Die is de doorsnede drie meter. Oh, echt kan waar? Sowieso, ja. ja, dan kun je een beetje vergelijken hoe groot het een tripulserven eigenlijk is. Dan vliegt uit. Ja. En Sander, in ja. hoeverre bedenk jij allemaal je eigen teksten? Nou, die worden bedacht voor mij. Ik krijg gewoon netjes van het social media team een, brief in, ja, jij een briefje. Ja, je hebt een redactie. Wat goed. Ja. En dan soms een beetje eigen invulling daar, ja, maar ja, ik krijg gewoon netjes een verhaaltje en dan. Maar, het maar leveren krijgen. zij dat verhaaltje Nederlands aan, en mag jij het vertalen? Of leveren ze gewoon een keurig Engelse steenkolen-engelse tekst aan? Ja, het is al in Nederlands en... Wat was er nou? Nee, volgens mij dan in, in ze Nederlands. gewoon, go your gang. Ja, zoiets inderdaad, ja. go your gang. En dan, <laughs> ja, dat is lastig hoor, dan moet je het in één keer een woord... Uh, ja. ja, in Nederlands, uh, wat heel simpel is... Ja. Ja, dan moet ik in één keer aan het Engels overschakelen. Maar je doet het echt waanzinnig. En je weet niet hoe de dingen lopen. Ik bedoel, je doet het nu op de socials. Maar het zou niet voor het eerst zijn dat je dan uiteindelijk ook weer op de televisie terechtkomt. Ja, je don't know how cool is, nog. Ik kom over een kwartiertje op de televisie bij DCNL. Nee, joh. Wat ga je hard. En ben je al een beetje beroemd ook op Schiphol? Ja, de meesten kennen mij wel buiten mijn plan. Dan word ik of aangeroepen. Hey, TikTok of hey, King of KLM. King of KLM. Ja, fantastisch. Um, het, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden, het is op het account van uh, KLM te zien, van KLM, sorry. Ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als je eventjes in het Engels een soort... Uh, te, misschien kun je even een liedje aankondigen, dat zou kunnen. Ja, dat is goed. Is dat leuk? Ja, even We hebben hier bijvoorbeeld uh, Nobody's Wife van Anouk, dat is al Engels. Wij zijn natuurlijk Radio 538, dit is een middagshow, ja, misschien kun je er even wat leuks van maken. Oké, okay, ja, luister als je dat? dat. Uh, hello listeners uh, to uh, Radio 538.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 I'm not afraid to Was het echt. Hebben we het over waar ik denk dat we het over hebben? Ja, dat denk ik wel. Gisteravond, jij en je vriendin in bed? Helemaal <laughs> niet. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ze bleek toch een piemel te hebben. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Um, ik heb sinds kort een kat. Ja! En, uh, nou ja, weet je, dat is een hele lieve, leuke, ontspannen, relaxte, fijne kat. Het is een, uh, een kat uit het asiel. Ze heeft al wat dingetjes meegemaakt. Is hij groot, klein? Groot, heel okay, groot, groot. Maar het uh, is heel ontspannen. Hij kan zijn tong niet meer in zijn mond doen, toch? Oh, klopt. Dat is ook zo. Um, maar het ding is, mijn ouders hebben een hond. En dat is een hele lieve, leuke hond. Maar die is wel, zeg maar, ja... Goed. Is dat een grote of kleine hond? Dat is een medium hond. Medium hond. Medium oh, die zijn het zelfs. Leuke doedel, weet je wel. Oh, doedel. En uh, die doedel die... Doodle, die uh, ja, die gaat piepen als hij gestrest is. Maar ik dacht, ja, zeg maar, mijn ouders komen wel eens op de koffie. En ik ga daar wel eens op de koffie. Het is handig als die twee dieren elkaar kennen. Op zich sleep jij niet overal je kat mee naartoe, toch? Nee, ik Even kijken waar we mee te maken hebben. En ik had dus aan ChatGPT gevraagd: wat is nou handig? Nou, die hond is wat sneller gestrest. Dus ChatGPT zei: neem de kat gewoon mee naar je ouders. Gedaan. Blamage. Totaal. Neem mee van A tot Z. Nou ja, goed, ik, ik kom binnen en uh, ik heb gewoon het stappenplan van GPT gevolgd. Namelijk hond even in de keuken, de deur dicht, uh, de kat even laten wennen... en dan laat je ze eventjes onder de deur doorsnuffelen, weet ja, je wel. Ja. Nou ja, dat Hoe was mooi. Hoe ging dat? Nou ja... Hoe ging dat? De kat kwam binnen en die was helemaal ontspannen. Er was helemaal niks aan de hand. Ja. Totaal niet. De hond had de kat meteen geroken, uiteraard. Ah, ja. Want de hond is niet gek. Nee. Nou, en die ging over zijn toeren, die was helemaal aan het piepen. En ah. ik... nou, en had maar de die kat... kat heeft ook in een asiel gezeten. Die is wat gewend. Die die is wat... Ja, die ja, maar die kat ja. die had ook... die is niet bang. Nee, die had, ook... had scheid in het begin. Het maakte hem helemaal niks uit. Nee. Nou, op een gegeven moment, de hond aan de lijn. Dat was stap 2 in het stappenplan van ChatGPT. Deur open. En deur open, ja. hond aan de lijn. Ja, dit was gewoon anderhalf uur een soort uh, vuurwerk. De kat, oh. iedere keer dat hij de hond aankeek, deed hij zo... Oh. Oh. Hij ging hij op de trap zitten. En hij was niet echt bang of zo. Maar nee. ja, goed, die hond moest niet in de buurt komen. En dat deed de hond wel. Ja, het is maar de gewoon... hond die was in paniek aan de, richting de kat aan het bewegen. Of wat? wat ja, die nou ja, gewoon nieuwsgierig. Kijk, de hond is natuurlijk heel nieuwsgierig. Dus ja. die gaat het steeds proberen. Op een gegeven moment hebben we hem losgelaten. En toen wist hij wel, oké, okay, ik moet niet dichterbij komen. Nee. Um, ja, dit gaat gewoon nooit wat worden. Nee? Helemaal dus niet. dan ook is het gewoon klaar. Ja. ja. Kijk, en jij had nog een tip gegeven. nee ja. ja, dat is gewoon met ja, de stap één. Kijk, als je zeg maar, moet kijken naar... Hè, zeg maar, waar hecht je nog meer waarde aan? Zijn het de tips van Iron of ChatGPT? Dan Want? zou je dus altijd voor Iron gaan. <lacht> dat heb ik niet gedaan. Nee, dit, misschien is dat dan toch de fout geweest. Maar ik denk, dit gaat niks worden. Ga je dit nooit meer proberen? Ook niet ja, ja. op neutraal terrein? Kijk... Ik denk, he, naarmate de tijd voordert, denk ik dat ze elkaar accepteren. Ze mogen elkaar niet, maar accepteren. Of er vallen doden. Nee, maar de kat heeft nu een uitwedstrijd gehad. Die zou ook een thuiswedstrijd moeten verdienen. Ah, ik wil niet weten wat dat voor slacht dat wordt. Echt, dat wordt echt de derde wereldoorlog in, in mijn woonkamer. Dat gaat echt. Maar dankjewel voor de tip. Volgende keer dan, uh, probeer ik jouw tips wel Dank, op te volgen. Ja, dat zou ik doen. Lijkt me uitstekend. With that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Leather and jeans, the ride glamorous. Not sure what it means, but this. Lady Gaga, paparazzi bij 538. En ik vertelde net uh, dat ik sinds kort een kat heb. Die heb ik even uh, herkennis laten maken met de hond van mijn ouders. Het was uiterst onsuccesvol. Mm, dat ging niet goed. Het nee. was helemaal niks. Het was echt niks. Uh, Paul die zegt, uh, Bas, waarom denk je dat het huisdieren zijn? Om ze overal mee naartoe te zuilen. De hond die heeft het prima thuis en de kat bij jou ook. Nou ik Saskia schrik... die zegt gewoon één poging en je geeft het op. Waarom? Waarom Bas? Nee, maar er komt vast ook nog een moment. Er komt dus ooit vast nog een moment. Uh, Renate? Hoi. Ja. Hoi, jij, jij, jij zegt uh, er is één methode die altijd werkt. Ja, dan moet ik je even bellen natuurlijk zeker. Ik heb het een paar keer uitgeprobeerd met goed resultaat. Je begint met de kat in een reismandje bij de hond. Dan haten ze elkaar nog steeds en dan denk je het komt niet goed. Vervolgens vinden ze dat niet meer interessant. Dan mag de kat eruit en de hond aan de riem. En dan vindt de hond dat niet leuk. En op een gegeven moment denkt de hond, ja oké, okay, ik snap het. Laat mij los. Ik ga heus niet meer achter die kat aan en andersom. En dan verdogen ze elkaar in het beste geval. Uh, worden ze alsnog vriendjes. Is bij mij wel eens gebeurd. Maar je wil dat het gewoon gaat en dit werkt altijd, maar het vraagt wel geduld. Dus ietsje vaker dan één keer proberen. Maar dan gaat hij toch dan gaat door het, het hek van die kooi heen zitten krabben en zo. Nee, dat uh, gaat Wat is allemaal door drijk dier. Ja, nee, dat valt dus reuze mee, maar dit was gewoon oorlog. Ik weet het niet. Nou, inderdaad, ik ga het ja, nog een keer wel proberen. Goed. Dankjewel. Het komt goed. Een paar keer proberen, blijf volhouden. komt echt goed. Oh, leuk, dit worden sessies. sessie. Nou ja, hoor. Ja, super. Uh, dankjewel. Zometeen, een scheven. Om kwart voor zeven, absoluut. En het nieuws met Iris. Wat heb je? Voor 1 cent in een luxe hotel slapen, het kan gewoon. Lidl Mini! Nu bij Lidl over gratis minis.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 extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop Apples. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim only met 25 gig en 200 minuten voor maar 9,50 per maand. Kijk op ben.nl.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 5.30 met het weerbericht. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen... met buien die vanuit het zuiden overgaan in sneeuw. Morgen is bewolkt in het midden en zuiden nog sneeuw... en een graad of twee. Het verkeer krijg je van Jelten. Er staan nog vier files. De langste nu op de A9 Amstelveen-Diemende staat voor de AMC 8 minuten. Op de A10 Koenplein richting de Nieuwmeer... daarvoor Osdorp 21 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en sint Anna bos daar zorgt een auto met pech voor een file van 28 minuten. Flitsers op de A29 Rotterdam-Dinterloord bij 15.2... de A32 Meppel bij 40.2. 2. De a 50 volle Apeldoorn 211.9. En op de A73 echt Venlo bij 12.7. En de andere kant op bij 26.1. Hier is, ja, hallo. Hey, goeie avond. Rob Jette komt waarschijnlijk morgen... met de naam van de nieuwe staatssecretaris van Financiën, zei hij net. Degene komt in de plaats van Nathalie van Berkel... die zich heeft teruggetrokken vanwege haar leugens op haar cv. Maandag worden ze allemaal officieel beëdigd. Carnavallers hebben de afgelopen weekend... veel meer troepen in de treinen achtergelaten dan vorig jaar. Ook lag er veel kots in de trein. De NS had 10.000 vuilniszakken en 250 extra schoonmakers... Nodig. En soms was het gewoon hopeloos. Meer dan tien treiners zijn helemaal uit de dienstregeling gehaald... omdat ze gewoon te vies waren. Kleine suggestie. Als ze nou een deel van die vuilniszakken... zeg maar van tevoren alvast Slim. in de trein leggen... Maar echt, hè? Want je ja. gaat toch op zoek naar waar kan het? Ja, ja, nou, er zijn ook geen prullenbakken. Nee. nee. Okay, maar daarom. Kijk, het is een gegeven. Ja, het is heel verschrikkelijk. Maar het is een gegeven dat er ja, gekotst gaat worden. Want het is carnaval. En mensen gaan dronken in de trein. Mm -hmm. Dat ja, kan toch even faciliteren alvast. Ja. Nou, ik was vrijdagavond, dat ik vanuit Kiel had, oftewel Breda, terug in die trein. Die, gewoon die kotstrein. En dan is het, het. Misschien is het meest droevig nog wel dat al die mensen verkleed zijn. En dan met helemaal uitgelopen make-up. Ah, ah, lichter, weet je wel. Lichter zo'n uh, zo soort gevangenen. die ja. ligt dan over en van de, ik de echt heen. Ik heb het idee dat je gewoon alleen maar braakgeluiden. Ja, nou, maar zo. het was wel inderdaad en er stond een hele lange rij voor de wc, want er is natuurlijk oh. ook zo'n wc, Een heel goor ding. Ja. En er staat dan een rij het hele gangpad door en iedereen is nog gewoon bier aan het drinken. Het is gewoon die één bende. Snel, Kjeld Nuis en Joep Wennemars weten waar ze aan toe zijn op de 1500 meter. De loting voor de race morgen is namelijk net bekendgemaakt. En voor Nuis is dat goed nieuws, want hij krijgt de tegenstander waar hij op hoopte. Hij start in de buitenbaan tegen de Chinees Zongyang Ning. Ze komen na elkaar in rit 11, 12 en 13 van de 15 ritten. En in die laatste rit moet dan Jordan Stolz. Voor de dames staat de 1500 meter vrijdag op het programma. En daar doet Femke Kok voor het eerst mee. Ze ziet zichzelf wel eerder als outsider dan als topfavoriet en ze heeft natuurlijk al twee medailles. Maar dan vanavond is er ook al spektakel. De shorttrekkers komen namelijk in actie. De mannen op de 500 meter. De gouden Jens van het Woud die won op de 1500. Zijn broer Melle en Teun Boer doen mee. De vrouwen die verdedigen hun olympische titel in de finale van de aflossing. Xandra Velseboer kan daar haar derde gouden plak gaan pakken. Maar is dit nou individueel of is het weer groepje? Uh, bij de vrouwen groepje. En bij de mannen is het individueel. Dan kan ik Sandra het ook goed maken. Want die heeft natuurlijk de eerste keer toch die misser gehad met, uh, met het groepje. Ja, klopt. Ja, klopt. En als je liever voetbal hebt, dat is er ook namelijk uh, de Champions League wedstrijden die worden gespeeld. Patrick Kluivert die heeft vandaag in Amsterdam-Noord, vlakbij de plek waar hij is opgegroeid, zijn eigen kruifkoord geopend. Tot grote verrassing van iedereen die erbij was, kwam ook de technisch directeur van Ajax... Jordi Kruif even kijken. En voor 1 cent in een mega luxe hotel slapen. Een hacker in Spanje, die kreeg het voor elkaar. De twintigjarige man die wist het betalingssysteem van een bookingsite... zo te manipuleren dat hij voor een cent een boeking kon plaatsen. Oh. Hij is aangehouden toen hij al vier nachten in een mega chic hotel in Madrid sliep... waar hij normaal gesproken duizend euro per nacht betaalt. Maar aangehouden? Ja, hij is opgepakt natuurlijk. Is fraude, ja, ja maar, het, zeg maar het kan blijkbaar. Dus het, je kan het ook zien als een soort ethisch hek. Kan, maar dat zal waarschijnlijk in een rechtszaak later... Er, er ja, weer weet je, het, zou, het zou beter worden? zijn als hij had gezegd... joh, hé, hey, lieve mensen, het is mij gelukt. Om, uh, maar dat heeft hij niet gedaan, hij ging gewoon lekker slapen daar. Ja. Hey, ja nee, hij heeft er misbruik van gemaakt. Ja, ja dat, dat is niet meer ethisch Hij heeft het uitgemolkt. Nee, maar, het is, het, zeg maar je, ja, je kan het als bedrijf kun je het ook zien als iets handigs, toch? Een les. Ja, nou, maar zo is het. Ja, precies. Ja, het, het gebeurde ons laatst, zeg maar, we, we, ja, we gaan... Ja, ze hadden eigenlijk een bloemetje moeten sturen, zeg jij. Ja. Ja. Ja. Nee, maar ja, zeg maar, wij, wij gaan 538 Koningsdag doen. En we hadden, ja. laatst hadden we aangekondigd dat we nou ja, dan en dan zouden kaartverkopen opengaan. En we kregen deze dag van tevoren, krijgen wij een appje van iemand die zegt... ik uh, heb, heb al twee tickets. En wij zeggen: hè, maar dat kan niet. Ja, dat, dat kan er. Dat nou bestaat, die is onmogelijk. Had gewoon netjes betaald. Maar goed, ja, zeg maar, blijkbaar met een soort rare omweg en een klik en, en een link. En, en, kon hij, kon hij twee tickets bestellen. Nou, daarmee had hij wel de allereerste ja, twee tickets. Ja, oké. Okay. Maar, maar deze meneer heeft natuurlijk niet netjes betaald, hè? Nee, dat is, ja, ja daar zeg je al. is een poef, klein verschilletje. Hoef je. De 538 Middagshow. Je hoeft het niet te proberen trouwens, want wij hebben het dus gefixt. Ja, er ja, is geen Juist. mogelijkheid. Nee.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 We mm -hmm. Jorden Damiano David en Talk to Me. Het is kwart voor zeven. Het is hoogste tijd voor betrapt op een scheven je ervaring hebben met vreemdgaan. Iemand betrapt hebben of zelf betrapt zijn. We zijn op zoek naar die verhalen. Stuur eventjes het woord geven of het woord betrapt in de 538-app. Dan uh, gaat onze redactie uh, eventjes contact met je opnemen. Want ja, is, met dit soort dingen wil je delen. Het is zo oud als de weg naar Rome, zeggen ze dan. Het vreemd het vreemdgaan is van alle tijden en overkomt heel veel mensen. Dus je bent helaas niet de enige als het je overkomt. Maar wil je delen je verhaal, hoe je betrapt bent of hoe je iemand betrapt hebt, je bent van harte welkom. Ja, En dat kan gewoon anoniem, dus uh, laat het Even het wordt betrapt of scheven stuur je in de 538-tab. Um, het is vakantie, dus uh, dat is een mooi moment om heel eventjes terug te blikken op al het, uh, nou ja, goed, alle verhalen die, uh, die al binnengekomen zijn. Een gouden oude. Een gouden oude. We gaan even terug naar die van Naomi. Naomi, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Betrapt op een scheven om kwart voor zeven. Ook jij hebt helaas uh, ja, iemand moeten betrappen. Dat klopt, ja. Ja, als vrouw heb je vaak al een onderbuikgevoel... dat je al bij jezelf denkt van... ik weet niet, volgens mij gebeuren er dingen die niet helemaal zuiver zijn. En zo had ik dat ook bij mijn ex... Um, maar ja, hoe kom je daar dan echt achter? Uh, het was gewoon wat lastig om op zijn telefoon te komen, natuurlijk. Dus op een gegeven moment ben ik uh, ja, gewoon uh, gaan nadenken: van ja, hoe kan ik, hoe kan ik er toch achter komen of mijn vermoedens kloppen? Mm -hmm. Dus toen heb ik uh, zitten googelen en uh, toen heb ik uiteindelijk iets gevonden. En dat uh, was een soort van. Uh, Um, die ik kon installeren op onze gezamenlijke laptop waar hij best veel deed. En wat dat uh, wat dat deed, zeg maar, was uh, dat het eigenlijk alle toetsaanslagen onthoudt. Nee, Omi. Dan kon jij precies <laughs> zien wat die tikt. Nou ja, alle wachtwoorden, de websites die erbij cool. hoorden. Um, ja, en dat was een soort van onzichtbare um, ja. Yep. Dus ja, ik kan hij niet zien. Jij bent levensgevaarlijk Naomi. Ja, maar ik heb hier zoveel respect <lacht> voor. Ja, maar, ja, maar, wow. ja, maar jij, jij bent degene die genaaid wordt. Ja, dat en, is uh, Ja, en je gaat eens dus <lacht> eventjes uitzoeken hoe dat zit. Hartstikke goed. Ja precies, dus uh, nou ja, en toen um, um, nou ja, als dus ik had een soort administrator uh, wachtwoord, zeg maar, waar die dan wel tevoorschijn kwam. En op die manier uh, ja, kon ik dus ook uh, bijvoorbeeld in dit geval inloggen op zijn uh, hotmail. Ja, en daar heel toevallig, alsof het zo moest zijn, zat daar ook een mailtje in van een andere dame die uh, ook uh, nou ja eigenlijk schreef dat ze nu al een jaar met elkaar uh, ja een affaire hadden, en dat ze toch wel heel lastig vonden dat hij een relatie had. Zo, dus, oh, pijnlijk. Ja, meer hoefde ik eigenlijk niet te weten, dat is gewoon, uh, ja, ook Maar een, dat uh, lijkt me ook gek, dat je hebt dan zo. al je vermoedens, en dan in één keer heb je daar ja. een bewijs op je schermpje. Klopt, klopt. Maar het is wel heel fijn hoor, het geeft wel een soort rust. Ja, want um, ja, nou, je, ja, je denkt de hele tijd, het, het, het klopt niet, ik lijkt wel gek, klopt. Klopt. wat is er aan de hand? Ja. Ja. Je was niet ja. gek. Ja. Nee. Het was zeker niet gek, dus uh, nou ja, en uiteindelijk heb ik hem daar dan natuurlijk ook mee geconfronteerd. En hij was gewoon, uh, heel, heel eerlijk, hij was gewoon flap gasted dus ik kon niet eens reageren. Had je dus de, ik heb ook niet... de mail uitgeprint ja? en op z'n <laughs> wet gelegd? Ja, nou ja, dat nog net niet, maar wel gewoon uh, doorgestuurd en gezegd van, nou ja, what about? Ja. Om het maar netjes te zeggen. Ja. Ja, maar jij ja, had natuurlijk gewoon glas, hard bewijs. Daar, daar is ook niks op te zeggen. Nee, nee. Kijk, ik, ik, nu kan ik om lachen. Ik ben heel blij dat ik uh, er vanaf ben om het zomaar te zeggen. Maar um, ja, op dat moment, uh, ja, natuurlijk, je, je hart staat stil. Maar ja. ja, ik kan dan wel doorpakken, zeg maar. Naomi geweldig gedaan. En uh, thanks voor ja. het delen. Nou ja, misschien hebben andere vrouwen hier wat aan. Ja, en ja. ja. hey, hey, misschien mannen ook. Ja, ja, nou ja, wie kilogram. weet. Ja, u, kan u, maar wachtwoorden. Ja. Naomi, uh, betrapt op een scheve om kwart voor zeven. Dank je wel voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Heb je ook ervaring met vreemdgaan? Stuur het woord scheven of betrapt eventjes in de 58 app. 100 days have made me older Since the last time that I've saw your pretty face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 18 plus speel dus. Ja. Serieus? Oh. Wat oh. een geld! 18.000. tot verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles.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 Goedenavond, ik ben Irene Schut. Aankomend premier Rob Jetten vindt het spijtig dat Nathalie van Berkel zich heeft teruggetrokken. Ze had gelogen op haar cv en toen dat uitkwam zag ze af van haar functie als staatssecretaris van Financiën. En ook verliet ze de Tweede Kamer.